7 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Ontvoer de jongen uit Zon en Breugel weer vrij. Ajax-fans feesten op het Leidseplein. En schilderij De Schreeuw geveild voor recordbedrag.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 Het schilderij werd geveild bij Sotheby's in New York. Nooit eerder bracht een kunstwerk op een veiling zoveel op. Wie de nieuwe eigenaar is, is niet bekendgemaakt. Van de schreeuw bestaan vier versies. Het geveilde exemplaar schilderde Monk in 1895... op het schilderij zijn mensenfiguur te zien op een brug... onder een rode lucht, en het geheel drukt angst en pijn uit. De schreeuw wordt gezien als het beroemdste schilderij... dat nog in handen is van een particulier.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 Dan het weer nog op veel plaatsen bewolkt en hier en daar kans op een bui. Middagtemperatuur loopt uiteen van 13 graden aan zee tot 18 in het oosten van het land. Morgen opnieuw kans op enkele buien. Het wordt morgen 12 tot 17 graden. ANW-verkeersinformatie. Op de A2 van Den Bosch naar Amsterdam staat Viede tussen Nieuwegein en Maarse 4 kilometer. Door een gestrande auto is de Rijnstrook dicht. De speelvertraging ten noorden van Arnhem... door uitgelopen werkzaamheden op de A12 richting Utrecht. Tussen Zevenaar en Arnhem-Noord levert dat 7 kilometer fieden op. En de A27 van Utrecht naar Breda bij Houten 2 kilometer. Mannen, zullen we gaan golven in Portugal? Goedkope vlucht en een grote auto erbij. Eenvoudig even vliegwinkelen en je reis kan beginnen.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 in augustus van jazz, klassiek, pop of wereldmuziek... tijdens de Robeco Zomerconcerten in het Concertgebouw in Amsterdam. Ontdek welke van de 84 concerten jij wilt bezoeken... op robecozomerconcerten.nl Tips ontvangen om ook de aarde door te geven? Meld je aan op wnf.nl slash 50 manieren. Bestel nu kaarten op robecozomerconcerten.nl... en win een overnachting in Hotel Okura Amsterdam. NOS Radio In journaal Marcel Oosten en Lara Rensen. Goedemorgen, het is zeven minuten over zeven. Beide verdachten van de gewelddadige overval in Den Haag zijn gepakt. De een in Den Haag en de ander in Georgië. Hoe is dat nou gegaan? Straks de details van de politie Haaglanden. Eerst het laatste nieuws over Nayati Mudliar. Want die is weer vrij. De 12-jarige jongen uit Son en Breugel werd vorige week ontvoerd. in de Maleisische hoofdstad Kuala Lumpur. Waar het gezin Moedlia al ruim tien jaar woont. Zijn vader maakte de vrijlating van Niyati bekend op Twitter. Correspondent Michel Maas. Uh, Michel, is er al wat meer bekend over de omstandigheden van zijn vrijlating? Ja, bekend is dat hij vanmorgen om half acht lokale tijd. Uh,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 10 over 7 u luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Voor het tweede jaar op rij is Ajax landskampioen geworden. Het is het 31ste kampioenschap van de club. Veel supporters konden de wedstrijd niet in de arena bijwonen... en zochten dus hun toevlucht maar in de stad. Bijvoorbeeld op het Leidseplein. Twee uur voor de wedstrijd heerst er een gemoedelijke gezelligheid op het Leidseplein. Niet heel veel Ajax-supporters en een paar die er zijn... Die beginnen op het moment dat er een camera op ze wordt gericht te scanderen. De café-eigenaren rond het Leidseplein die hebben afspraken met elkaar gemaakt. Uh, en bijvoorbeeld een van die afspraken is dat, je hoort het al, de terrassen worden verwijderd. En volgens Arjen de Waard, eigenaar hier van twee cafés aan het Leidseplein, is hij er klaar voor. Uh, ja, er wordt uh, zeker binnengekeken. Ja. In allebei de cafés uh, ontzettend druk. Uh, daarbij, uh, uh, doordat er uh, natuurlijk een uh, kampioenswedstrijd gespeeld wordt, extra drukte. Uh, er staan er zelfs ook mensen uh, buiten die helemaal geen tv kunnen kijken. Moet even iemand langs? Omdat het terras wordt opgeruimd. Klopt. Ja, uit uh, voorzorgsmaatregelen vanuit uh, politieorder uh, zeg maar, uh, ruimen wij het terras op en uh, schenken we in plastic vandaag. Dat zijn de maatregelen? Uh, dat zijn eigenlijk de maatregelen, ja, want uh, afgelopen zondag uh, hetzelfde gedaan. Is het ook een ontzettend mooi feest geweest en uh, ja, het is heel gezellig. Hier lopen op dit moment uh, vooral nog uh, platte petten rond, uh, van de politie niet heel veel. En de supporters ook allemaal rustig. En Wij waren ons koest als de politie het ook maar doet. <laughs> als ze maar mee gaan vieren. Want ik heb ze al zien staan overal. Ja, ze staan in plukjes een beetje nog met de platte pet. Hè? We hebben nog geen ME gezien. Nee, dat klopt. Maar zondag waren wij hier ook. Het stond ze ook al met de waterkanonnenstraat hiernaast. En uh, dan heb ik zoiets van, uh, daar ben je toch aan het uitdagen. Dat moet je niet doen. En gaat u meedoen als het rellen wordt? Nee, ik ga naar huis. Oh, dan gaat u naar huis? Zeker weten. En vlak voordat de wedstrijd begint is het aardig druk geworden... Vanaf het plein kun je de televisieschermen in drie cafés zien hangen. Daar komen veel mensen op af. En ik hoorde net ook een agent zeggen dat daar weer de gebruikelijke railschoppers tussen staan. Er gaat aardig wat drank doorheen. Ze nemen veel drank zelf mee. Halve liter biertjes, flessen met uh, mixdrankjes. Gescoord en het leidstje Één grote douche. Alle blikjes, alle glazen gingen de lucht in. Eén grote bierdouche hier boven die menigte. Ja. Het is binnen volgens mij, hè? Ah, zeker binnen, zeker binnen. 1-0, kan, kan niet meer fout. Eitje. Kan niet meer fout. <laughs> nee, het is een Eitje, eitje paai. En waarom zijn jullie hier? Niet in het stadion. Ja, wij zijn zuipen. <laughs> <laughs> Ik wist niet eens tegen wie je eigenlijk moest. De stilte voor de storm nu, nog een minuut of drie.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 Vijf uur vanmiddag kunnen supporters bij de Arena terecht voor de huldiging. Dan begint het programma. Uiteindelijk is de officiële huldiging dan om zeven uur vanavond komende zondag verkiezingen in Frankrijk en in Griekenland. De campagnes in Griekenland hebben een heel andere opzet gekregen. Dus meteen meer eerste verkeersinformatie. Wijnand-Zwaan met waarschijnlijk weinig files, vermoed ik Wijnand. Zo is het, maar die op de A12 is wel behoorlijk lang. Er zijn problemen met het asfalt bij Arnhem-Noord richting Utrecht. Verkeer vanuit Duitsland kan dus beter een andere grensovergang kiezen. Er staat nu file tussen Zevenaar en Arnhem-Noord. 10 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Ooster. De twee verdachten van de gewelddadige overval op een juwelier in Den Haag zijn inmiddels gearresteerd. Bij die overval kwam juwelier Stratman om het leven. Gaan we over praten met Wim Hoonhout van de politie Haaglanden. Haag Meneer Hoonhout, goedemorgen. Ja, goedemorgen. De eerste verdachte werd aangehouden dinsdagnacht in de Haagse Schilderswerk. De tweede in Georgië. Kunt u over uh, die arrestaties nog iets meer vertellen? Hoe is het gegaan? Ja, nou, trouwens, van de eerste hebben we... Uh de avond, dat we de, de foto's van u hadden prijsgegeven, toch veel informatie gekregen over een mogelijke, een mogelijke verblijfplaats in Schilderswijk. Een ja. heel minuscuul tipje, dat de combinatie met al eerder vergaarde rechercheinformatie leidde uiteindelijk tot, tot het aanhouden van, van deze verdachten. Ja, dat is echt gegaan naar aanleiding van tips die u heeft gekregen? Ja, echt. Het, het vrijgeven van de privéfoto's, de, de pasfoto's privé pas van de twee verdachten is daar zeer cruciaal in geweest. En dan de, de tweede in Georgië, de, de, de tweede verdachte heeft zichzelf gemeld? Ja, dat was toch wel een uh, onverwachte meevaller. Dan waren we waren ons aan het hergroeperen, aan het herbezinnen van hoe we nou uh, zicht krijgen op deze tweede verdachte. Hadden we nog uh, geen concrete tips uh, en ook geen echte specifieke recherche op kunnen, kunnen, kunnen vastleggen. Ja, dan is het prettig als het onderzoek deze, manier deze, deze winning krijgt. Ja, dat kan ik me voorstellen dat u dat prettig vindt meneer Honenhout. Um, enig idee waarom de man zich gemeld heeft uh, nou, bij de ambassade? Ik kunt zich afvragen of de druk zo groot geworden is. Ik begreep gisterenochtend van, van een, een, een ondernemer uit de Elandstraat, een, een, een zaak uit Georgië. Ja. En die vertelde dat in Georgië daar ook de beelden op tv waren geweest. Uh -huh. ja. En nou, zij na naar Reur gaan, denken dat hij daar veilig is. En dan volgens hij zichzelf daar op tv. Want u had vermoedens dat deze man in Georgië zich ophield? Nou, moeder is een groot woord. we wisten natuurlijk wel dat, dat zijn ouders uit Georgië afkomstig zijn. Ze wonen heel lang in Nederland. De jongen heeft ook gewoon een Nederlands paspoort. Is in Nederland geboren, naar mij, naar mij weten. En, en ja, dan, dan moet je wel uh, toch wel eens nadenken over een eventuele stappen in Georgië. Vooral ja. wat verplichtere contacten gelegd met, deze, met de autoriteit van het land. U heeft het over de ouders. Uh, hebben de ouders van beide verdachten u um, geholpen met informatie? Nee, en ik had... Kun je dat begrijpen? Want het zijn wel de ouders. Het gaat om je kinderen. Aan de andere kant worden eh, gedacht van een zeer ernstig, gewelddadig misdrijf... Eh, waarbij eh, iedereen eh, daar ongeveer een uitgesproken mening over heeft. Eh, en wij vinden de medewerking van de ouders zeer teleurstellend. Nou, want ze wisten meer dan ze hebben verteld. We hebben de overtuiging gehad dat zij wisten waar hun kinderen verbleven. We hebben ze nog de mogelijkheid geboden om, om zeg maar, binnen 8, acht, acht, negen uur... te zorgen dat de jongens zich aan het, het politiebureau zouden melden, waar dan ook... Eh, tot die tijd hebben wij de beelden, hè, de privéfoto's nog, nog vastgehouden. We hebben ze daarmee geconfronteerd. Dit gaan we doen. We gaan deze stap zetten. En u heeft de sleutel. Ja. En toch heeft eh, de moeder van een van twee nog naar de NOS gebeld... om te zeggen tegen haar zoon dat hij naar huis moest komen. Hoe beoordeelt u dat dan? Ja, dat is gebeurd na onze interventie. Wij hebben haar nog s'avonds om tien uur in de laatste poging gebeld... haar nog eens een keer op haar ingesproken... om toch nog eens een keer te overtuigen van het feit dat zij de sleutel heeft... om uh, uiteindelijk het verhaal op een goede manier op te lossen. En toen gaf zij aan dat ze bereid was om met de media te praten en te wijlijntje leggen met de NOS okay. Even naar de discussie die is ontstaan over de aanpak van deze zaak. Dan met name over de beslissing om namen en foto's van de verdachten te verspreiden. U bent daar tevreden over, want dat heeft wat opgeleverd. Maar er zijn ook mensen die zeggen, ja, deze mannen hebben ook familie. Die worden misschien op deze manier, of krijgen daar last van, hebben ook recht op privacy. Wat, wat vindt u van die discussie? Ja, die deed ik absoluut niet. Hè. Uh, normaal, uh, de, deze jongens hebben een vreselijk misdrijf gepleegd. Ze hebben worden verdacht van een ernstig en misdrijf waarbij een, een juwelier is, uh, is doodgeschoten. Uh, ik vind de wereld op zijn kop. Door nu kritisch uh, uh, ja, uh, te kijken naar politie en justitie, dat mag, dan kunnen kritiek uh, uh, hebben. Mm -hmm. Alleen in dit specifieke geval hebben we gefaseerd deze middelen ingezet. Het is een, een, een, een middel wat niet zo vaak plaatsvindt. Hè. Deze zaak voegt daar speciaal om. He, het is geen maatstaf voor andere zaken. He, dan moet een volgende zaak moet echt specifiek... het is nou aan het belang hebben dat je daar ook weer zo'n zo zo zo stap in maakt. Maar dat blijft altijd maatwerk. Hmm. En, en bent u ook niet bang voor uh, gevolgen voor uiteindelijk het, uh, de veroordeling? Dat uh, strafrechtadvocaat Ines Westkeer waarschuwt daarvoor... dat die mannen misschien wel strafvermindering kunnen vragen... omdat ze al gestraft zijn vanwege het bekendmaken van hun identiteit. Nou kijk, uh, soms uh, moet je uh, vastleggen, vaststellen dat het algemeen belang, het belang van de samenleving, boven het, het privacybelang gaat. En uiteindelijk staan de richter om daar een afwegingen te maken. Hebben de mannen al wat verklaard, meneer Honoud? Nou, gisteren heeft de eerste verdachte die in Haag Schilderwijk is aangehouden... Uh, nagenoeg de hele dag met zijn advocaat uh, in, in conclave gezeten. Ja. Uh, lang gesprekken geweest. Uh, we gaan vandaag gaan we starten met het, met het eerste verhoor. We doen we zorgvuldig. We hebben een heel verhoorplan opgesteld. En willen, langzaam willen we deze jongen toeleiden naar de vertalen woensdag... En de dat hij ons dat helemaal zouden wat middel wil vertellen. En werd u al of de andere verdachte uit Georgië naar Nederland komt? Nou, we hebben contacten Gisteravond al gelegd en dat ziet er gewoon positief uit. De jongen wil ook graag naar Nederland, heeft ook een Nederlandse nationaliteit, is aangehouden bij een Nederlandse ambassade. Dus ik wacht daar geen enkel probleem in. Goed. Dank Wim Hoonhout voor de toelichting. Het is tien voor half acht. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Mino Rimmers is in Hoek van Holland. Want de Stena Line loopt zo binnen met honderd Britse veteranen aan boord. En ook nog een rijtje oude taxis. Londense taxis, waarmee ze in een grote optocht deze ochtend richting Arnhem gaan. Om daar dan later deze week, 4, 5 mei, mee te maken. Oh. Even voorzichtig, want Piet... Kijk, die Engelsen, die moesten hier natuurlijk tegengehouden worden, de Duitsers. Die hebben hier een complex aangelegd, Lara Marcel. Je weet dat helemaal niet, maar het is helemaal overwoekend. Maar het is er allemaal nog. Het is een waar... Het is eigenlijk een dorp, hè? Het is inderdaad een dorp, apart hier. Ja, en u hebt het in de achtertuin liggen, die bunkers van de Duitsers. Ja, en daar waren we heel blij mee toen de oorlog uitbrak. Want toen konden wij hier als gezin invluchten. En dan zaten we betrekkelijk veilig. Piet Heistek was toen drie jaar oud... Acht jaar toen de oorlog was afgelopen. En nou is het leuke dat hij heeft... Dus, hij heeft dus, u hebt de zaklamp meegenomen, hè? We gaan de bunker in. Dat is eigenlijk allemaal verboden. En de meesten zijn afgesloten, want ze willen niet dat jongeren erin gaan spelen. Een heel groot complex, compleet met geschutskoepels... om, om die Engelsen maar tegen te houden, hè? Ja, en niet alleen de geschutskoepels... maar er was ook een grote panzermuur gebouwd met ja. prikkeldraad erop. En dan de, zeg maar de rommelasperges, zo werden die palen genoemd op het strand. Gaan we gaan er binnen, wacht. Ja. Het ruikt een beetje muf. Je ziet nog waar de kabels met de antennes aan hebben gezeten. Dit is een van de bunkers. Het zijn er hier vele tientallen met gangen verbonden. U leeft in het verleden. Ja, nou ja, ik heb wat dat betreft een historisch besef. En dat komt eigenlijk doordat je hier opgegroeid bent, die verhalen gehoord hebt en met eigen ogen gezien hebt wat die Duitse bezetter hier aan bunkercomplexen gebouwd heeft. Heeft u er vervelende herinneringen aan eigenlijk? Nee, wij waren hier eigenlijk, uh, woonden we in een klein paradijsje, want mijn vader haalde het graan in postzakken van de overkant, daar werd brood van gemaakt. En zelfs kinderen uit de haag, toen het nog mocht, kwamen naar de hoek van land, lopen om te bedelen om brood. Maar, en die lopen we een stukje verder door de bunker, want ah, je kunt tientallen meters doorlopen, maar het is hartstikke donker. Ik kan me ook voorstellen dat je... Uh, want nu komen de Engelsen. Ik, uh, u gaat er nog naartoe, hè? Ja, ja natuurlijk. Heb je contact met Engelse veteranen? Nou, niet met veteranen. Dat niet. Wel heeft uh, een politiecommandant hier contact gehad met uh, Mr. Leggett, En die heeft als eerste uh, lid van de Royal Navy hier gefotografeerd. Ja. Toen hij met zijn smaldeel hier bij de Hertzkade aankwam. Ja. Het ligt gewoon in de achtertuin van, van Piet. Je loopt met zijn zaklantaren door de bunker heen. Hier weer een de deur. Het is wel spannend hoor, openmaken. Maar ja, al het gevaarlijke spul is er gelukkig allemaal uitgehaald. We wachten de Old Chaps op straks op de kade in Hoek van Holland. Daar is Marno Remmers vanochtend. Ajax is uh, kampioen, dat weten we inmiddels. Maar uh, het is nog steeds spannend hoor, in de Eredivisie. Bijvoorbeeld in de strijd om degradatie. Het uh, ziet er niet goed uit voor Excelsior. Om directe degradatie te ontlopen moest gewonnen worden van concurrent De Graafschap. En dat lukte niet. Het werd 2-2. Gisteravond lag de wedstrijd in Doetinchem trouwens een uur stil vanwege onweer en regen. Normaal wordt een wedstrijd definitief gestaakt. Als hij een half uur heeft stilgelegen, zegt de Excelsior-trainer Lammers. Nee, dat, dat weet ik ook. Je moet een half uur en dan moet de wedstrijd gestaakt worden. En dan moet je hem overspelen. Dus uh, zo ken ik de regel ook. Dus, maar de KNVB heeft dit beslist. Ik weet niet of de KNVB uh, daar bevoegd in is. En uh, of de tug daar iets mee kan doen. Maar ja, het uh, besluit is genomen. Dus uh, we zullen kijken. De omstandigheden zijn natuurlijk voor beide ploegen hetzelfde, hè? Ja, dat vind ik ook. Dat vind ik ook. Dus, uh, maar ja, om hier uh, voor, uh, voor acht minuten terug te komen. Ja, aan de andere kant zeg ik ook, van als, je, als je die regel er is, dan moet je die regel naleven. Gaan jullie er nog iets mee doen of is dat te vroeg? Nou, dat is te vroeg. En daar beslis ik niet over. Ik bedoel, ik ben voor het voetbal. Um, en ik heb ook geprobeerd in die acht minuten... in ieder geval nog even aan te geven dat we alles of niet uh, gaan spelen. Ik denk dat we er ook nog twee, drie goede kansen in hebben gehad in die acht minuten. Da daar ben ik voor. Dus uh, het andere dat, uh, laat ik over aan, uh, aan Simon Kelder. Dan staan we aan het einde van de voetbalwedstrijd. Ook dat nog eens. Um, je hebt een punt, maar je hebt verloren. Ja, we hebben te weinig gehad, denk ik. Ik denk dat er één ploeg is die gevoetbald heeft. Ik denk dat we hebben laten zien dat we beter waren als, als een graafschap. Dat we goede kansen kregen. He, uh, ik vond dat we heel goed begonnen aan de wedstrijd. Daarna vond ik een fase dat wij uh, voor in druk wilden zetten... en dat we achterin achteruit liepen. En dan krijg je een heel groot veld en dan scoort ze ook uit. Daarna pakten we het goed en maak je 1-1, 2-1. En eigenlijk is er weinig aan de hand. Je krijgt de kansen voor 3-1. Uh, je komt eigenlijk niet in... Uh, in uh, ja, in moeilijkheden. Totdat er een, een standaard situatie... Nou, die standaard situatie hebben we doorgenomen. Hebben we in de rust nog een keer doorgenomen. Want Meijer en De Leeuw kwamen telkens vrij. En daar hadden we duidelijk afspraken over gemaakt. En dan is het uh, heel zuur dat we daaruit een uh, tegendoelpunt krijgen. Even die laatste acht minuten, want je zegt alles of niets. Dat is wel raar, hè? Want spieren zijn stram. Je bent eigenlijk ook mentaal uit die wedstrijd. Hey, dat is heel erg moeilijk. Vandaar ook dat ik bij de scheidsrechter binnen ben gegaan. Ik zeg, ik wil wel even, even hebben dat we vijf minuten de warming-up gaan doen. Voordat we gaan beginnen. Want als je in één keer weer... Dan heb je ook nog kans dat er blessures komen. Dus het is heel erg moeilijk. Maar we hebben ook aangegeven... Dit doen we vaker op trainingen. Dan, dan, dat is de basis. Die begint met 1-0 achterstand. En dan heb je acht minuten om, om alles te forceren. Nou, dat hebben die jongens gedaan. Alleen je moet dan wel toeslaan. Als je op de laatste kans nog krijgt, dan moet je er even maken. Je moet nu zondag toeslaan, thuis tegen PSV. Nee, daarom, ik zeg al, er is, niks, er is nog niks verloren. Je moet gewoon winnen van PSV. En dat zal heel moeilijk zijn. Moeilijker als winnen van de graafschap. Maar niks is onmogelijk. We krijgen elke wedstrijd kansen. We zijn na de winterstop geen enkele wedstrijd weggespeeld. Dus ik denk dat we daar ook kansen tegen hebben. En dat zei John Lammers tegen Ronald van der Geer. De Grieken gaan zondag naar de stembus en het gaat daar hard en bitter aan toe in de verkiezingscampagne. De gebruikelijke verkiezingsrally's in de openlucht met veel lawaai en vlagvertoon zijn vervangen door bijeenkomsten in zalen en sporthallen. Vooral de twee grote partijen hebben daarvoor gekozen en ze hebben daar, volgens correspondent Connie Kees, een goede reden voor.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 De meer gematigde liberalen. Punt, voor, lichterijen... Maar ook de extreemrechtse Gouden Morgenstond. Die wordt betiteld als neonazistisch of neofascistisch. MUZIEK <tieden>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 En daarna heeft hij de weg naar huis zelf gevonden. Hij belde naar huis en ze hebben hem opgehaald. En uh, ja, hij is in goede gezondheid en uh, heeft verder uh, alleen psychisch wel geleden van deze ontvoering. De gezin uit Sonnenbrugel komt oorspronkelijk uit Zuid-Afrika en woont tijdelijk in Maleisië vanwege het werk van de vader. Volgens Maleisische media is er een aanzienlijke hoeveelheid losgeld betaald voor de vrijlating van de jongen. Maar dat is niet bevestigd. De Rotterdamse politie heeft gisteravond een man doodgeschoten. Dat gebeurde toen agenten hem probeerden op te pakken. Volgens de politie was de man betrokken bij meerdere steekpartijen. We verdachten deze meneer ervan dat hij eerder deze week twee mannen heeft neergestoken. Eén in een café in de Runse koopmanstraat in Rotterdam. En um, even later verder op de straat nog een tweede persoon. De man verzette zich tegen zijn arrestatie, waarna de politie hem neerschoot. Hij overleed in het ziekenhuis. De Franse presidentskandidaten zijn tijdens hun enige en laatste debat voor de verkiezingen hard met elkaar in botsing gekomen. Zittend-president Sarkozy en zijn socialistische uitdager Hollande hadden het vooral over Europa, integratie en de economie. En verder zei Hollande dat Sarkozy niet de president van alle Fransen is. Pendant trop d'années, de Fransen été opposés. Systematisch. De uns par rapport aux autres. Divisés. En donc, dus je wil ze réunir. Ik denk dat het alle forces van la France we nodig hebben. Hollande zei dat hij niet voor verdeeldheid wil zorgen, maar wil verenigen. En Sarkozy zei erop dat iedereen dat altijd zegt in een debat. Tijdens de discussie probeerde hij Hollande weg te zetten als een linkse opportunist. Zondag kiezen de Fransen hun nieuwe president en in de peilingen gaat Hollande aan kop. Australië gaat de aanschaf van de eerste twaalf JSF-straaljagers met twee jaar uitstellen. Door de toestellen pas in 2019 af te nemen, bezuinigt de Australische overheid 1 en een kwart miljard euro. De minister van Defensie benadrukte dat Australië van plan is om zich aan de gemaakte afspraken te houden. De nieuwe leverdatum komt volgens hem overeen met het tijdschema dat de Amerikanen hanteren. Het schilderij De schreeuw van Edward Munch heeft op een veiling een recordbedrag van 120 miljoen dollar opgebracht, dat is ruim 91 miljoen euro. Het doek werd geveild bij Sotheby's in New York. De naam van de nieuwe eigenaar is niet bekend gemaakt, maar nog nooit werd op een veiling zoveel geld neergelegd voor een kunstwerk, zegt Sotheby's. And we are quick at work to say that now the world record for any work of art sold at auction is this painting, Edward Munch's The Scream. En het met premium 119.900.000 Van de schreeuw bestaan vier exemplaren. Het geveilde exemplaar schilderde Monk in 1895 en is als enige in particuliere handen. En die andere drie schreeuwen hangen in Noorse musea. Bij de viering van het kampioenschap van Ajax... is het voor zover bekend rustig gebleven in Amsterdam. Eh, er was extra politie op de been. Maar die hoefde nauwelijks in actie te komen. Onder meer op het Leidseplein was het feest. Er werd vuurwerk afgestoken en fans klommen in de lantarenpalen. En ook op het Rembrandtplein klonk gezang.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 in beeld worden gebracht. Ja, de twee Franse presidentskandidaten, Sarkozy en Hollande... spaarden elkaar gisteren niet in het debat op de Franse televisie. Sarkozy noemde Hollande een leugenaar. En Hollande sneerde terug dat Sarkozy niks heeft gepresteerd... in de vijf jaar dat hij president is. Zondag gaan de Fransen naar de stembus... voor de tweede en beslissende ronde in de presidentsverkiezingen. Ons correspondent Ron Linker volgt het op de voet, Ron. Uh, je hebt het debat gisteren ook tot in de late uren bekeken. Hm. Ging het er heftig aan toe? Ja, het was wel een heftig debat. Ik moet zeggen dat na afloop beide kandidaten de overwinning claimden. Ik zou zelf zeggen, het was niet echt een winnaar. Het duurde meer dan 2,5 uur. En het debat ging vaak over details. Maar zoals je zelf ook al beschreven, de sfeer was ijzig, vijandig. Sarkozy bijvoorbeeld, die was boos omdat Hollande volgens hem niet het lef heeft om zijn partijgenoten tot de orde te roepen. Tot de orde te roepen bijvoorbeeld toen die partijgenoten van Hollande hem uitmaakten voor Franco. En ach ja, waarom ook niet voor Hitler? Quand on m'a comparé à Franco, à Pétain, à Laval, et pourquoi pas Hitler, vous n'avez pas dit un mot. C'est pas vrai. Parce que dans l'esprit de rassemblement. monsieur, pas vrai. Et monsieur ensuite, euh, je m. Sarkozy, je, bah, je vous laisse terminer. Je, parce je, que vous je voulez termine. Allez plus loin. C'est que... qu'on n'a pas la force pour les dénoncer. Meneer Sarkozy, u hebt het moeilijk om voor een victime te nou, Hollande die sluit af met uh, meneer Sarkozy. U kunt toch moeilijk een slachtofferrol aannemen? Nou, zo ging het debat over en weer niet echt een vriendelijke sfeer gisteravond laat. Nou, dat was het moddergooien, Ron. Wat waren de onderwerpen, de, de, de politieke zaken waarmee ze elkaar te lijf gingen? Het debat ging vooral over de economie. Er was een groot verschil van inzicht. Hollande die zei dat onder president Sarkozy de werkloosheid hoger was geworden. De staatsschuld is groter geworden. Maar Sarkozy die kwam daarmee terug. Die zei van, ja, Hollanders plannen voor dit land maken het er niet beter op. Hij wees bijvoorbeeld op de energiepolitiek. Hollande wil een aantal kerncentrales sluiten. Nou, Sarkozy zegt, de stroomprijzen die stijgen al. En wat wil meneer Hollande? Kerncentrales sluiten. De vouloir fermer la moitié des nucleair. de nucleaire reactoren. je hoort het hè. Daar ook al niet uit. Zo ging dat de hele tijd economie Europa opvallend afwezig vond ik zelf terrorisme. Toulouse, Mohamed Mera zijn niet aan bod gekomen gisteravond. Wat schrijven de kranten, de media over het debat? De kranten zijn hier net bezorgd. Le Figaro, rechtse krant, die schrijft er vooral over wat we het net ook al noemden. Die, die gespannen sfeer. Liberation die zegt dat Hollande het debat gedomineerd heeft. En Le Parisien die zegt dat het een, een ruw debat is geweest. Sarkozy had in dit debat Hollande knock-out moeten slaan, want hij staat achter in de peilingen. Dat is dus niet gebeurd, althans tenzij de kiezers uh, besluiten dat dat wel is gebeurd. Want dat zijn uiteindelijk natuurlijk de juryleden die erover gaan. Uh, maar de tijd begint anders te dringen voor Sarkozy. Nog een dag of drie voor een uh, doorbraak te zorgen. Uh, dat, anders kan hij eigenlijk alleen nog maar hopen dat de peilingen er compleet naast hebben gezeten. Ja. En die peilingen worden ook weer uh, uitgevoerd hè, na dit debat ook weer vandaag. Precies uh, later vandaag zullen de eerste resultaten wel binnenkomen. Wat we de afgelopen dagen hebben gezien is dat het gat tussen Sarkozy en Hollande een klein beetje uh, gedicht werd. Maar het ging te langzaam om uh, Sarkozy definitief overwinning te kunnen bezorgen op zondag. Hij moest gisteravond voor een knockout zorgen. Dat is volgens mij niet gebeurd. En dus uh, begint het er langzaam maar zeker penibel uit te zien voor de president. GroenLinker in Parijs. Het is elf minuten over half acht. Tijd voor sport. We gaan naar Bas Tegela. Bas, goedemorgen. Goedemorgen. Nou, Ajax voor de 31ste keer landskampioen. Uh, ik kan mij voorstellen dat dit nou een kampioenschap is... waar we nog lang over gaan hebben. Want wat was dit? Een vreemde competitie en eigenlijk nog steeds. Uh, ja, uh, misschien is het om die reden ook wel een kampioenschap... waar we het nooit meer over hebben. Dat kan ook. <laughs> nee, maar kijk, je, je onthoudt toch vaak de kampioenen... die er ongelooflijk bovenuit staken. Dat je zei, nou, dat was een sterke elftal... En nu is het natuurlijk toch een beetje een chaotische competitie geweest... waarin we voor de winter zeker wisten dat AZ-kampioen zou worden... want die stonden toen 13 punten voor op Ajax. Dat is trouwens ook een record. Nog nooit is er zo'n grote achterstand ingehaald. Um, na de winter dachten we, nou, dan zal het PSV wel worden. En toen verloor PSV thuis van Twente met 6-2... en toen wist iedereen zeker dat het Twente zou worden. En toen won Ajax de laatste 13 wedstrijden en toen was het toch Ajax. Um, dus het was wel een beetje een chaotische competitie... waarin geen enkele ploeg in staat was om echt heel dominant te zijn... En een hele brede top, als we het mogen zeggen, Bas. Want uh, voor die tweede plaats en Europa League plaatsen... is het nog steeds niet beslist. Hè? Het aantal kandidaten neemt wel uh, sterk af, maar het moet allemaal nog beslist worden. Ja, dat klopt. Kijk, dat de Ajax kampioen zou worden, dat wist eigenlijk iedereen sinds uh, afgelopen zondag al. Uh, nou, dat is dus ook gebeurd. Uh, voor die tweede plaats, daarvoor hadden we eigenlijk tot voor gisteren Feyenoord... PSV, AZ, Heerenveen en Twente, die daar nog voor in aanmerking kwamen... Nou wilde het toeval dat Herenveen en Twente gisteren tegen elkaar speelden. Dat deden ze in Enschede. En hoewel Twente vrij snel met 2-0 stond, won Herenveen die wedstrijd uiteindelijk met 4-3. Dat was echt een grotere, grote verrassing. Dat betekent echt dat Twente een beetje het kind van de rekening geworden is. Omdat Feyenoord netjes won, omdat PSV netjes won. En AZ weliswaar niet verder kwam dan een gelijkspel bij NEC. Maar het eh, aantal kandidaten voor die tweede plaats... is eigenlijk nou ja, gereduceerd tot twee. Er is nog een theoretische kans dat Herenveen tweede wordt... maar dat is zo theoretisch dat we het daar beter niet over kunnen hebben... maar het zal Feyenoord of PSV worden. En nou zit er een heel raar rekensommetje bij. Op dit moment staat Feyenoord tweede en PSV derde. Als PSV tweede zou worden... dan uh, heeft dat invloed voor de andere ploegen die Europees voetbal spelen... omdat PSV, dat weten we nog, de beker won. En als PSV tweede zou worden... en zich voor de Champions League voorronde zou plaatsen... dan mag Heracles, omdat hij de bekerfinale hebben verloren... plotseling Europa in. Heracles staat twaalfde... Dus dat betekent dat bovenin voor de ploegen die om Europees voetbal vechten... een plaatsje verdwijnt. Eh, waarom zeg ik dat? Omdat Herenveen en Feyenoord... tegen elkaar spelen komend weekend. Nou is het zo, en dan moet je maar eens vrolijk gaan meerekenen... dat als Herenveen die wedstrijd, ik zou zeggen, opzettelijk zou verliezen... dan weet Heerenveen evengoed zeker dat ze Europees voetbal spelen. Want dan is Feyenoord namelijk tweede en PSV niet. Dus dan is de vijfde plaats in de competitie waar Herenveen dan sowieso staat genoeg. Dat is gek, hè? Ja, dat is gek. En, kunnen voetballers dat, expres verliezen? Um, nou, ik denk dat ze dat wel zouden kunnen... op het moment dat verliezen de enige optie was om Europees voetbal te halen. Maar het is doe ik ook zo omdat Heerenveen nu vierde staat. Dat als Heerenveen gewoon zelf wint van Feyenoord... zijn ze uiteraard ook zeker van Europees ja, voetbal. Ze moeten alleen niet gelijk spelen, gek genoeg. Want dan zouden ze, afhankelijk van wat bijvoorbeeld AZ doet... er nog naast kunnen plassen. Ja. Dus het gekke is wel, mocht dat nou 1-1 staan in de negentigste minuut dan heeft geen van beide ploegen daar een belang bij. En dan krijg je wel de gekke situatie, wat gebeurt er? 90, 90 minuten gevoetbald, 1-1. En AZ staat voor. Nou. Wat een interessante zondag. Nu. Ja, tot de allerlaatste minuut dus, Bas. Dat is wel zo duidelijk. Is dat. Ja. Maar Twente, want je noemt de naam al, al bijna niet meer... wat is daar in Twente gebeurd? Want dat ging lang, je gaf het net al aan, zo goed. En toen ging het mis. Wanneer? Nou, kijk, Twente heeft natuurlijk een aantal dingen gedaan... die ze beter niet hadden kunnen doen. Dat is een trainer vervangen... Ik begrijp dat de voorzitter in Voetbal International zegt... dat het een overgangsjaar is, Münsterman. Het is wel merkwaardig dat je in een overgangsjaar een trainer vervangt. En op de laatste speeldag, voordat de transfermaak sluit... nog voor meer dan 5 miljoen een speler van Feyenoord koopt. Ja. En niet de minste trainer, hè? Nee, precies. Adriaanse uh, moest, uh, moest weg in de winter. En toen kwam Steve McLaren. Nou, kijk, dat is allemaal niet gelukkig geweest. Maar goed, McLaren is wel kampioen geworden met Twente. Dus de man kan echt wel wat. Kijk, met Twente is natuurlijk het probleem... dat. Dat de ploeg niet echt een, een zeg maar, type Theo Jans heeft. Niet iemand die de boel op sleeptouw neemt. als het allemaal wat tegen zit. Twente heeft vrij veel jonge, talentvolle spelers. maar geen mensen die de kaart trekken. Die heeft Ajax wel met, nou ja, Jansen, maar met Jan Vertongen. Uh, en die heb je wel nodig in een elftal. Anders wordt het labiel. En dat heeft Twente aan den lijve ondervonden. Want na die 6-2 in Eindhoven, zei ik inderdaad. wist iedereen zeker dat Twente kampioen zou worden. Maar dat uh, is daarna toch wat vervelend uh, de verkeerde kant op gelopen. En daar heeft dus niemand op het juiste moment aan de touwtjes kunnen trekken om dat weer recht te breien. En ik denk dat Twente echt op zoek moet naar een, een of twee ervaren spelers die dat wel kunnen. Ik denk oh. dat daar de kruk zit. Oké, okay, nog eventjes naar de start van de eredivisie Excelsior en de Graafschap. Naar aanleiding van die wedstrijd van gisteren, wie denk je, wie gaat er rechtstreeks degraderen? Uh, Excelsior, want die spelen de laatste wedstrijd thuis tegen PSV. Hm. Uh, en Excelsior moet, om nog kans te houden van die laatste plaats af te gaan... moeten ze winnen. En dat zie ik toch niet gebeuren. Duidelijk. Bas Stigler, dankjewel. je yep. Volgens de rechter hebben illegale jongeren recht op stage. Praten we zo uitgebreid over door eerste verkeersinformatie. Bij de ANWB bij Nantzwaard. Ja, er zijn problemen nog steeds op de A12 bij Arnhem richting Utrecht. Er waren afgelopen nacht werkzaamheden. Uh, nou, het is niet helemaal goed gegaan. De A12 is daar een soort hobbelcircuit geworden. Vanuit Duitsland naar Arnhem en levert dat nu een behoorlijke file op. Tussen Zevenaar en Arnhem-Noord, 10 kilometer. En voorlopig zijn ze daar nog niet mee klaar. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Ooster. Ja, illegale hebben recht op onderwijs en dus ook op een stage. Dat heeft de rechtbank in Den Haag gisteren besloten in de zaak van Kelvin. Een jongen tegen de staat. Kelvin is een mbo-scholier die stage wilde lopen bij de Triodos Bank. Maar dat mocht niet van minister Kamp van Sociale Zaken... omdat hij geen verblijfsvergunning heeft. Het zogenaamde Stoutfonds heeft zich hier altijd tegen verzet. Dat fonds zet zich in voor illegale die stage willen lopen. We hebben een contact met Jos Verhoeven, oprichter van het fonds. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat betekent deze uitspraak voor Kelvin en alle Kelvinnen die er in Nederland zijn? Nou ja, dit is natuurlijk fantastisch nieuws voor Kelvin, maar ook voor zijn lotgenoten. Want dit betekent dus dat we eindelijk daar zijn waar we wezen wilden. En dat is dat er een onvervreembaar recht is op onderwijs. En bij dat onderwijs horen stages. Dus uh, dat hele verhaal met die boetes, dat kan uh, de prullenbak in. Ja meneer Verhoeven weet u dat zeker. Want het uh, argument van de minister was is dat hij geen illegale in uh, Nederland aan het werk wil hebben. Kunnen werkgevers dan nu wel stages aanbieden? Ja, Dat lijkt me wel, want uh, als ik de uitspraak goed begrepen heb van de rechter... dan zegt de rechter dat uh, stages in feite niks met werk te maken hebben... maar nogmaals een onvervreembaar onderdeel uitmaken van het onderwijs. En als dat zo is, dan betekent dat dus dat uh, werkgevers en, en andere instellingen... Uh, jonge mensen in deze situatie weer gewoon stage kunnen laten lopen... zonder dat risico op die belachelijke boetes. Hm. Dus dan uh, voor het laatst dat we u spreken, meneer Verhoef, wat kunt u uw fonds opheffen uh, op of niet? Ja, nou ja, dat zou ook fantastisch zijn, want dat is, dat is altijd onze doelstelling geweest. Ja, want even voor de duidelijkheid, voor luisteraars die uw fonds niet kennen, u heeft het in het leven geroepen, voor het betalen van die boetes die bedrijven en scholen kunnen krijgen als illegale, st illegale stage lopen. Ja, dat klopt. We hebben uh, als actiemiddel uh, uh, dit ingezet en we hebben uh, vorig jaar, is dat geweest in september, hebben wij dit fonds opgericht. En toen hebben wij gezegd van nou, omdat wij al constateerden van ja, hier zijn drie wetten die met elkaar in conflict zijn. En um, er is een grote brede meerderheid in dit land, zowel in de Kamer als ook bij vakbewegingwerkgevers, om uh, deze problematiek, uh, om daar een eind aan te maken. Uh, maar minister Kamp hield tot nu toe altijd zijn pootstijf, ongetwijfeld gedreven natuurlijk door gedoogpartner PVV, die uh, hier geen enkele millimeter op wilde bewegen. Uh, en ook overigens is niet alleen die uitspraak van de rechter heel belangrijk... maar ik denk dat de val van het kabinet ook een breekpunt zal zijn uh, op dit dossier. Ik hoorde afgelopen zaterdag Henk Bleker op tv zeggen... dat uh, wat hem betreft uh, uh, er nu een snel einde zou moeten komen aan deze uh, rare wet... en dat die kinderen stage moeten kunnen lopen. Dus... Er wordt nu van twee kanten, zeg maar, komen op het kruispunt uh, van het gezond verstand, zullen we maar zeggen. Ja, het CDA was trouwens al voor legalisering van die stages. Hè? En we zullen daar straks ook Tweede Kamerlid Eddie van Heijm over spreken. Maar denkt u dat er ook een meerderheid in de Kamer is om dit te regelen? Ja, nou, die was er al. En uh, nou, het CDA was er voor. Uh, laten we even duidelijk zijn, dat het CDA daar wellicht dan wel voor was. Maar we kennen toch allemaal uh, de 180 graden draai van minister van Bijsterveld die eh, nog vorig jaar in juni eh, op tv eh, heel stoer verklaarde... dat ze deze wet wel even aan zou passen, omdat zij ook vond dat het niet kon. Overigens hadden haar voorgangers dat ook al gezegd. Uh, maar die uh, recentelijk na de affaire dat uh, Amsterdam uh, stages uh, beschikbaar wilde stellen... in één keer uh, in het journaal ging vertellen dat ze geen enkele draai zou gaan maken. Dus uh, hm. uh, het CDA was op dat moment nog een beetje onbetrouwbaar. Maar nogmaals, ik denk dat gezien de nieuwe politieke werkelijkheid... dat uh, ook daar het gezond verstand nu zal prevaleren en dat we dat netjes gaan regelen. Uh, hoe moet het met jongeren die uiteindelijk... Um... In Nederland geworteld zijn. Want dat is ook het argument van Kamp. Dat uh, de stage en opleiding. leidt tot extra geworteldheid in Nederland. Dat het, uh, het vertrek uiteindelijk. als dat nodig is. bemoeilijkt van, van een illegaal. Wat vindt u van dat argument? Want wat moet, moet je inderdaad. met jongeren. die hier uiteindelijk. Ja, stage hebben gelopen. zich steeds meer thuis voelen in Nederland. en misschien uiteindelijk wel weg moeten. Ja, kijk. Ik heb tot dusver. altijd gezegd. en ik zou dat dan nu ook vandaag. nog maar. weer eens herhalen. Uh, daar gaat mij niet over. Of uh, jongeren wel of niet in Nederland mogen blijven... of dit wel of niet bijdraagt aan hun geworteldheid... Uh, dat is een zaak waar wij ons niet mee bezighouden. Dat is een echt een zuivere politieke zaak. Uh, waar wij bezwaar tegen maakten was uh, tegen het juridische onrecht... wat hier plaatsvond. En, uh, ja, ik, ik ken natuurlijk uh, dat soort argumenten... Uh, maar nogmaals, ik vind dat ik vanuit het Stuitfonds. Uh, uh, daar mij verre van moet houden van commentaar... omdat wie in dit land mag blijven en wie niet... Uh, daar hebben wij niks mee te maken. Dat fonds van u dat is in het leven geroepen om boetes te betalen... die bedrijven en scholen kunnen krijgen. U heeft natuurlijk ook veel aandacht gegenereerd voor deze zaak. Is u dat in de onderwijssector altijd in dank afgenomen? Um, nou, niet altijd. Er, er, zitten, er waren eigenlijk twee primaire reacties vanuit het onderwijs. Eén deel van het onderwijs, en met name ook het conglomeraat zeg maar, van dat soort scholen... die waren erg blij met ons... Uh, en ook een aantal individuele scholen waar we intensief mee in contact staan... zijn er erg blij mee. Maar er zijn ook scholen die ons gebeld hebben en gezegd hebben... ja, we zijn er eigenlijk eerlijk gezegd niet zo blij mee... Nee. want het genereert een open aandacht. En eigenlijk doen we dit soort dingen allemaal in stilte. En uh, aangezien we dit in stilte doen en het aantal mensen wat gepakt wordt relatief klein is, zouden we dat eigenlijk liever zo houden. Maar ja, wij hebben dat standpunt eigenlijk nooit verdedigd, omdat we altijd gezegd hebben, ja, maar dan verandert er uiteindelijk ook niks. En dan blijven dit soort jongeren ook voor dit deel in de illegaliteit, terwijl ze daar juist weer niet voor in die illegaliteit hoeven zitten. Ja, dus, dan moet het ja, ook geregeld worden en dan moet nu ook de politiek uh, doorpakken. Ja, nou ja, er lag al een, uh, he, na aanleiding van de vorige commotie een initiatiefwetsvoorstel. Althans, dat is in de maak van de Partij van de Arbeid. Um, nou ja, ik denk dat nu de politiek echt even heel snel moet doorpakken. Ik denk overigens ook dat dat kan. Ik heb in dit kader ook al eens eerder gerefereerd aan uh, uh, het tumult destijds bij die gratis ID-kaarten. Toen wist Donner in veertien dagen tijd een wetje te repareren. Dan denk ik van nou jongens, kom op, even gas erop. En we hebben die zaak voor de zomer geregeld. Goed, meneer Verhoeven. Jos Verhoeven van, van het Stuutfonds. Hartelijk dank. Tot u dit. Goedemorgen. Het is zeven uh, minuten voor acht. Wij gaan naar Maino Remmers, want um, ze kunnen elk moment aankomen, hè, Maino? Ja, de veerboot is net afgemeerd, de klep is naar beneden. Tachtig Londense taxis met daarin de veteranen die hier gaan herdenken. Dan zou je denken, de vlag hangt uit in Hoek van Holland. Er staan allerlei mensen, maar ik moet zeggen... de zeemeeuwen scheren om je hoofd. Het is grijs, het is mistig en er staan slechts... nou, er staan maar twee mensen te kijken. Luister maar. Uh, we hebben in Normandië uh, met de 60ste uh, herdenkingen, dat is acht jaar geleden, hebben we in een uh, kleiner uh, plaatsje port au hebben Engelse uh, commando's uh, leren kennen. Ik zeg even dat hier een meneer en een mevrouw staan met allebei een zwarte jas aan en een heeft de fototoestel om de nek hangen, maar jullie zijn niet van de generatie dat de oorlog nog vers in het geheugen zit, laat ik het maar zo zeggen. Jullie zijn veel jonger. Nou, dat, ik denk dat wij uh, toch wel behoren tot de eerste generatie na oorlogse kinderen. Dus wij hebben het wel degelijk uh, meegekregen van ouders en grootouders. En, uh, Vandaar de belangstelling. De belangstelling was toch van kind af aan eigenlijk altijd al, uh, ja. kan ik wel zeggen. Ja. Ja. Dus jullie hebben veteranen leren kennen. En toen jullie hoorden van dat er nu uh, 80 ja. uh, taxis, Londense taxis met uh, uh, de veteranen hier aankomen vandaag... dachten jullie, die moeten we hebben. Die moeten we even bekijken. Dat is een klein ritje waard. En wat vroeger opstaan dan normaal. Om hier even de, ja, te bekijken. Dat is, uh, dat is leuk. Ook het hele initiatief erachter. Ja. Van dat die jongens van die taxi's dat uh, zo doen. Dat is geweldig natuurlijk. Want ik... Het NOS Radio en Journal Media. Geef je door. Op Bevrijdingsdag, zaterdag van 7 tot 10. De betekenis van vrijheid. Hé. Hey. <laughs> Oké. Okay. Nou, dan weet u dat. Dus, nou. Gaal een beetje over voorzicht. Vind ik ook. Maar Ajax. Er is geen ontkomen aan. Ajax is kampioen geworden. Grote foto's op de voorpagina's van bijna alle kranten. In het AD eh, een teamfoto, inclusief de schaal. En een rood witte confetti. De Volkskrant kiest voor een foto van Ajax-speler Siem de Jong die in zijn voetbaltenu in het bad springt... waar André Ooyer en coach Frank de Boer het kampioenschap aan het vieren zijn. De boer met de kampioenschaal stevig in zijn knuisten. De krant concludeert dat Johan Cruijff dus gelijk heeft gehad. Sinds hij zich in september 2010 openlijk ging bemoeien met Ajax... is de club twee keer kampioen geworden. Ajax heeft zich onder Cruijff opnieuw uitgevonden, schrijft de Volkskrant. Nou, uitgebreide complimenten en felicitaties van Cruijff in zijn eigen column in de Telegraaf. Maar ook een kleine kanttekening. Het seizoen werd uh, ijzersterk geëindigd, maar was slecht gestart, schrijft hij. Met een achterstand van 13 punten ben je afhankelijk van de concurrentie. En dat moet Ajax niet willen. Sterker nog, dat mag nooit meer gebeuren. De club moet volgens Cruijff altijd de toon zetten. En daar heeft hij zich het laatste anderhalf jaar voor ingezet. Beetje bij beetje ziet hij Ajax weer Ajax worden. Een Amerikaanse student eist een schadevergoeding van 20 miljoen dollar... omdat hij vijf dagen lang in een gevangeniscel heeft gezeten. Zonder eten en drinken. Autoriteiten waren de 23-jarige man vergeten... nadat hij was opgepakt door Amerikaanse narcotica-brigade. Om zichzelf in leven te houden, dronk de man zijn eigen urine. De dramatische situatie dreven hem uiteindelijk tot een zelfmoordpoging... vertelde hij in een interview met televisiezender NBC. By day four, the had gone out. Thirsty and starving... In total darkness, Chang says he tried to commit suicide by breaking his eyeglasses. He used the sharp edge to carve a message into his arm. I'm trying to write sorry mom, but I, I couldn't even aim, so I, just, I gave up on that one. Ja, chef van de afdeling van de gevangenis heeft zijn verontschuldigingen aangeboden en een onderzoek naar het incident gelast. Een tegenvaller voor demissionair minister Kamp van Sociale Zaken. Het kabinet mag stages, u hoorde dat zojuist, voor illegale studenten niet verbieden. Dat heeft de rechtbank in Den Haag bepaald in de zaak van een Surinaamse student, Kelvin, tegen de staat. Het CDA wil na het mei de stages ook formeel legaal maken, schrijft de Volkskrant. Telegraaf schrijft over de twee 19-jarige overvallers... die aangehouden zijn voor de moord op de Haagse Goudsmit, Stratman. De Turks-Koerdische verdachte heeft de hulp ingeroepen van een omstreden advocaat, Mohamed Einheid. Deze advocaat kwam in het nieuws toen hij weigerde vrouwen de hand te schudden. Vanwege zijn geloof als orthodoxe moslim. En ook weigerde die op te staan voor rechters bij het binnenkomen van de rechtszaal. TV West gaat de uitvaart van Stratman aanstaande vrijdag rechtstreeks uitzenden. Er wordt massale belangstelling verwacht uit het hele land. Veel mensen hebben meegeleefd met de familie van de juwelier, al dus de regionale omroep. Nederlanders boeken uit angst voor een val van de euro steeds groter deel van hun spaargeld over naar rekeningen in andere valuta's. Het is begonnen eind 2007, aan het begin van de crisis, en inmiddels is het bedrag dat is uitgezet in Zwitserse Franks verdubbeld. Japanse jens vervijfvoudigd. Ook dollars en Britse ponden zijn populair, blijkt uit cijfers van de Nederlandse bank. Volkskrant schrijft erover. Tot zover het mediaoverzicht. Zo dadelijk burgemeester Josias van Aertsen van Den Haag... over de daders van de overvalde verdachten in Den Haag... die zijn aangehouden. Straks dus meer. Blijf luisteren. Vrijheid geef je door. Op Bevrijdingsdag, zaterdag van 7 tot 10. De betekenis van vrijheid.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 Met het snelle geld duik ik in 25 jaar Hollandse hebzucht. Vanavond de geboorte van het wereldwijde web. En hoe dat onze wereld veranderde. Over de opkomst van lounge, werken bij een funcompany. En computernerds die instant miljonair werden. Vanavond bij de VPRO, een kwart over op Nederland 1. Het snelle geld. Dit is Radio 1.